Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een ramp op het water tussen Frankrijk en Engeland. Een boot met migranten sloeg om en zeker 27 mensen zijn dood. Een visser zag vanmiddag 15 lijken drijven en sloeg alarm... Het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er op de boot zaten... ...die vrijwel zeker van Frankrijk naar Engeland vaarden. De reddingsactie is nog bezig. Dit jaar hebben al duizenden mensen geprobeerd de oversteek te maken... ...maar nu in de herfst wordt dat steeds gevaarlijker. Het weer is niet goed en het water steeds kouder. OMT-leden zitten nu bij elkaar voor een spoedoverleg. Het demissionaire kabinet heeft ze om advies gevraagd welke maatregelen er nodig zijn nu de coronacijfers maar blijven stijgen. Deze mensen zien de bui al hangen en gingen nog even snel naar de kapper. Ik ben blij dat ik hier nog zit en dat ik nog wel iets kan laten doen, maar het is natuurlijk vervelend voor de kapper zelf. Ik begreep dat er vrijdag weer een persconferentie is, dus de kans is natuurlijk groot dat dit soort uh, zaken weer worden gesloten. Voor de deur van het Noordwestziekenhuis in Alkmaar staan binnenkort extra beveiligers. Die zijn volgens het ziekenhuis nodig omdat personeel alle ruzies en discussies beu is met mensen die zich niet aan de regels houden. Straks checken beveiligers bij de ingang of mensen bijvoorbeeld een mondkapje dragen. Feyenoord-fans zijn onderweg naar Tsjechië. Morgen spelen de Rotterdammers uit in de Conference League tegen Slavia Praag. En supporters die vanmiddag al een vliegtuig die kant op pakten, hadden wel een hele bijzondere vlucht. De co-piloot van het toestel bleek koning Willem-Alexander te zijn. Je weet wel wat hij voor Ajax is, hè? Ja, dat wist ik wel. Maar zijn vrouw is voor Feyenoord, dus dan compenseert het weer een beetje. Ja, ja. Ik vind het wel grappig, oprecht. Ja. Ja, dus, uh... <laughs> Heb je me ook nog kunnen spreken? Nee, dat niet. Ik zat een beveiliger bij en die hield me goed tegen.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 Een zoektocht naar de wortels van de lederrok. Vanavond met Piet Troussel en Pim Groof en onze speciale gast Henk Hofstede. Was in a valley of I was waiting for the cars coming home late at night from that smelt it I was in the valley That's about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 Ja, ja, dat er gaat ja. voor ons. In Frankrijk, Duitsland en uh, nou ja, het Duitstalige gebied. Uh, van, van, uh, van Berlijn tot Wenen enzovoort. Uh, maar ik heb vooral in, in Zwitserland heel veel, heel veel vrienden gemaakt, in, vooral in Bern. In Bern. ja Bern, ja, vraag ja, ja. me niet waarom. Nee, maar in Bern is is ja. is het is het Zijn een ben hele de goede kaas zonde. in Bern. ja daar heb je het beste even de beste kaas de harmonie, de beste kaas van restaurant in Zwitserland. Nou, het is geen koopprogramma, Piet. ja maar dat is nee, maar dat een al een belangrijke een belangrijke. Ja. Belangrijk, okay. uh, uh, ja ja dat is ook wel moet je een beetje uitkijken met die met die kaas fondue. dat is die ligt nog wel zwaar maar uh, Valt mij ook de, die Duitse connectie inderdaad. Ja. Hoe is dit ja. zo gekomen? Ja. Nou, Duits, ja, Duitsland is natuurlijk een waanzinnig... Het Duitsstalige gebied is, is groot. Bijzonder, bijzonder groot... Ja, ja. en bijzonder interessant voor muzikanten.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 Muziek, dat, dat is de, het, het is erg genoeg dat er een aparte term al voor bestaat. Ja, dat is toch toch wel heel. Het plaatsen van het schamen. <laughs> <laughs> nou ja, maar je, als je het hebt over de de, de, de, de, de, de bijzonder, de voordelen van, van de Duitsstalige de, van de Duits wereld uh, en de muziekwereld, die, die, zijn, dan, die zijn dan alleen uh, heel bijzonder ja. en, en, en, en, het is ook, en er is ook heel veel te spelen.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 veel mensen, misschien meer dan hier, ik het heel goed kunnen muziceren. Dan merk je bijvoorbeeld een aantal muziekclubs in Berlijn, waar ik een tijdje gewoond ja. heb, dat okay, je gewoon ergens binnen loopt. Ja. Dan krijg je gewoon state of the art, ontzettend goede jazzmuziek. Of, ja. Ja. En, en, maar het is misschien toch minder divers daar. Het, het, het, het, zeg maar het ambacht van muzikus ligt daar hoog. Ja.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 Uh, er moet ook wel reden zijn waarom ze ons of deze Nederlandse artiesten zo graag dan. Ja, ook, ja, ja. ja, ja. Zien. ja dat, dat, dat vinden ze. Ja. Uh, ja. Hè? Nederland is natuurlijk, op zelf, is natuurlijk klein, maar wel, wel heel interessant. Er zitten ja. wel, wel allerlei uh, wel, uh, de, ja, uh, bijzondere, bijzondere talenten. Uh, die, die er anders mee omgaan. En het Duitse, uh, de Duitse cultuur is, is, is, is wat, wat industrieler.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 het was toen heel erg een arbeidersbuurt. Dat, dat, dat vlakbij het Amsterdamstation, Dat kleine, kleine buurtje nog steeds. Ik, uh, ja. Mijn moeder heeft er tot het einde van haar dagen gewoond. En ze is daar uh, haar hele leven niet meer weggegaan. Dus, uh, en dat geldt voor heel veel mensen uit mijn familie. <lacht> die <lacht> alleen maar daar. <lacht> <lacht> en, uh, en ik woon ook nog in de buurt. Dus uh, ja, okay. ik woon ook nog ja. in Amsterdam-Oost. Maar, uh, ja. maar die cultuur van... van uh,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 En dan krijg ik altijd een klein beetje, uh, dan gaat mijn, mijn fullspeaker mijn, mijn full een klein beetje trillen. En dan denk ik van ja, maar dat ben ik eigenlijk, zo, zo maak ik niet muziek. Ik, ben, ik, ben, uh, ik, ik, ik, ik maak muziek vanuit een soort nieuwsgierigheid. Uh, en dat, uh, dat heeft te maken met, met onderwerpen die ik tegenkom, ja. waar ik over schrijf, maar ook dingen die ik er omheen doe. Uh, vormgeving, film, video, uh, dat hoort allemaal bij mij.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 waar ik ook wel zuinig op ben. Ja. En, en, dat is, dat is, en dat is misschien al... dat ontstaat dan al... Hè, je hebt het over de kaarten... de, de, het, het, het, het, de plattegronden... Ja. Het, het, die, die, die, die, ja, die fantasiewereld... Die, ik ben eigenlijk... was ik toen al bezig met een soort... In de Dusk Mountains schrijven. Okay. Ja. Dat, de, de, ja. In de Dusk Mountains is typisch een voorbeeld... Van, vanuit je...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 Ja, klopt, ja, dat ja. is... Dat doet hij en dat doet Andy uh, Partridge... Uh, van Ecstasy ook, of deed dat... Uh, er, nou, zijn, zijn wel meer. er zijn meerdere artiesten... onder de Paul Weller, geloof ik... die, die zeiden, ik zou graag Waterloo Sunset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 Ik ja. echt. Maar er blijft eigenlijk meer een documentaire, een soort coolheid zit er in, de ja. Observator. Ja, cool. En wat exact. Paul McCartney ja. ook is. Ja. Ja. When she drops in town a little handkerchief, he picks it up for her. Although he's not a prince of charm. stands upon his shoulders and looks across the garden and sees the oak behind Goes away. She's standing near the wave from tree Looking up, she talks to me. All I.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 Uh, en wat verder op het, op het gebied van, van artistieke dingen deden ze niet zo heel veel, uh, er was nauwelijks museumbezoek of, of maar nee, op, maar er was wel een operette vereniging en daar zong de hele familie in, oh. uh, dus daar ben ik wel mee opgegroeid. Uh, en uh, laat zeggen, de verjaardagen bij ons thuis waar, waar, de, waar de hele familie was met al die broers en met alle uh, tantes ja, een grote familie. en die zongen ja. allemaal in de operette oh, heerlijk. en die gingen dus uh, op een gegeven moment was, was, was, was, werd er wat, wat drank uh, geschonken al <laughs> vrij snel en dan werden er operettelieden gezongen en ja. omdat, dat, er zaten een paar hele goede zangers tussen ja. uh, zangeressen en dus daar zat ik tussenin als klein hondje. Ja, ja, ja. ja. dus dat, dat, dat was voor mij wel een fascinerende wereld. Maar uh, tegelijkertijd begon ik al, we hebben het net over hadden al die muziek te spelen ja. op gitaar. En luister ik naar de, de Everly Brothers ja. en de Blue Diamonds. Uh, de, nog, de, allemaal voor de Beatles nog. He. De, de ja. Beatles kwamen ja. nog niet ja. tevoorschijn. Uh, het, was, het was weer later. Maar toen, toen mocht ik af en toe wel een liedje spelen op gitaar. Oh. En, uh, ja. Ben je toen ook uh, gaan zingen al? Toen zong ik van jou ook. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, trek. Ja. Ik heb zelfs, zelfs in de operet gezongen. <laughs> ja? Dat is klein een klein jochel. Een klein uh, vissersjongetje. Ja. <laughs> ja. Ja, het <laughs> is de, de family tradition. Ja, ja. ja Mijn family tradition gaat dan aan je kerstuitvoering. Of, of dat je als boom daar stond. Of als schaap. Ja, ja, je moet er goed beginnen. Een bo boom is wel heel erg. Ja, sorry. Je <laughs> <laughs> moest ruizen. Oh, dat is, ja, dus is dan weer, de weer een, weer een <laughs> ja. stap verder. Ja. Stap verder. Ja, gereden gemaakt. je jijk eens even over de kerstezel. Ik mocht de ezel zijn. Dus ja, dat is allemaal Ja, Nou, leuk, dus gewoon al heel snel met muziek bezig? Ja, ik was er wel mee bezig. Ik, uh, zeker ook met vriendjes natuurlijk. Uh, ja. uh, al, al, op een gegeven moment begin je wel bandjes. Uh, toen. En uh, zeker toen, toen, toen uh, de Kings en de Beatles. Ja. Uh, en zeker de Kings. De Kings zijn belangrijk, want het was te spelen All Day and Half the Night. Kon je wel gauw op, op, op okay. elektrische gitaar spelen. Ja. En dus de, daar die bandjescultuur die, uh, die begon ja. al, al vrij snel.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 Uh, altijd uh, genoteerd, altijd. Uh, alles al het, al, al, ja. ja. Nou, niet alles, maar. Ja. Uh, want ik had ook helemaal geen bandrecorder in het begin. Het waren altijd weer andere vriendjes. <laughs> en die mochten er in ja. de band, mm. omdat ze een bandrecorder hadden. <laughs> en dan, uh, ja. en dan, uh, dan speelde je gewoon de nummers die je. Ik ken het, voor het moment, he, ja. die, die, die speelde, Ik zeg door niet echt zelf. Nee, nee. Wel vlak daarna begon ja. ik, wel te, begon ik dat, dat te proeven, okay. hoe dat is, om, om gewoon een nummer te schrijven. Ja, ja, ja. En ik werkte als, ik denk 16 of 17 was ik toen, werkte ik ja, met een aantal vriendjes in het conceptgebouw. Woord, ja, ja en Dat, dat, is, oh, mijn, ja. dat is mijn, ja. mijn muzikale, uh, uh, leers, of leerschool niet, maar het, het, mijn bibliotheek, oké okay, want ik ja. heb daar, het, daar speelde iedereen. Ja. Uh, van Janice Joplin tot de band, tot ja. uh, de. Maar uit uh, Frank alles je al mag mag zien, ja. Heb je allemaal gezien? Hè? Frank Zappen? heeft ook gezien. heel vaak. Hij ja. heeft ja, ook een concert gebouwd. Ja. Nou, hij speelde altijd in concert gebouwd. Oh, okay. De, de, de, de Models of Invention. Ja. Eén, was een van de eerste dingen die ik daar zag. En uh, ja, Sapa natuurlijk en uh, Soft Machine en ja. nou ja, dit, dit, ja dit, noem, noem het maar op, Fertical ja. en en Kings ja. natuurlijk, uh, Incredible String Band, uh, ik weet het te horen dat we ook bij het hippie zijn, samen met Carphone Cool natuurlijk. Ja. En de cool. hoe met Tommy, de première yeah? van Tommy was in het concertgebouw. Zo, ja. de, dus dat was echt een concert van bijna drie uur. En daar was iedereen wel echt blown away van. Hè? Ja, het was, was ik heel was goed. ook. Ik, ja. Dagenlang was ik uh, van slag. Ja, dat ja, ja, was, het ik was, zelf was goed. echt. Ja. Het was, ja. oh, was ongelooflijk hard luid, Een muur van geluid. Ja. Maar het was fascinerend goed. Ja. En alles was nieuw.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 Toevallig bewaard, ik weet niet waarom. Maar die ja. staan vol met, uh, met uh, vrijdagavond bijvoorbeeld: uh, No, Tommy, uh, <laughs> no Dennis Joplin. <laughs> en dat waren gewoon allemaal, allemaal gewoon in de agenda. Ja, ongelooflijk. Uh, ja. Ja. Ja, bizar.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 Always. Oh,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 Popmuziek, dat je kijken naar Bob Dylan, kijken naar Ray Davis met zijn Amerikanen. Kijk je naar dat soort mensen ook? Van, ik ben nu zo oud wat doen die anderen op dit nee, leeftijd? Dat, dat, dat niet eigenlijk. Lijst, ik je? beschouw mezelf nooit. Ik, ik weet wel, ik ken mijn leven, ik weet mijn leeftijd. Ik weet dat ik zeventig ben, maar ik, ik zie me als ik muziek speel, telt het op geen enkele manier. Denk ik nooit aan zeventig. Dus dat, dat, dat speelt, speelt niet ja. mee. Dat, dat, dat, dat is uitgeschakeld. Ja. En dat, dat, dat ja. is geen rol in, in, nee. het, uh, in, in, in, het, in het dagelijks functioneren. Kom ik bij leeftijd meer tegen. Uh, muziek maken niet. Oh. Muziek maken oh. ik eigenlijk ja. niet. Okay. En, en, maar ik vind wel dat dat, dat sommige ja. uh, als je kijkt ja. naar uh, uh, Johnny, Cash? Ah, Johnny Cash. Ja Johnny Cash. Ja. die heeft de, de mooiste platen in, in, in, in, in, in, de, in de winter in de ja. winter van zijn leven gemaakt, vind ik. De, die, die vind ik prachtig. In Mary's of zo. Ja, ja, ja, ja, dat is, ja. ja. Daar, daar is je tot de ja. essentie gekomen. Daar ja, is ook zo'n mooie volle stem in. Het is het. Prachtig. Ja. Het is echt, ja. uh, en het, ja. Ja. hetzelfde geldt ook wel van Leonard. En, en ik vind ook Dylan, hè, met, met ja. ups en downs, maar het, het is wel, uh, de, de, de, de ouderdom het werkt wel bij hem. Het, het, het, het is wel. Ja. Het is wel. Hij kan het goed dragen. Ja. Want een van je influences is inderdaad Bob Willem met Not Dark Yet. Hè? Een van zijn laatste Ja, dat, opzet. Is, dat, is ja. Pracht, dat vind ik nog steeds een, een ongelooflijk uh, duister, maar ontroerend nummer. Een prachtig nummer. Over zijn ook, eigen sterfelijkheid. Ja, precies. Het, het, het, is, het is absoluut geen vrolijk nummer. Uh, het is niet zo dat. Maar het heeft ja. iets.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 het, het, of, je het, of je het gewoon zou opschrijven. Dus ja, er ja. wordt niet gekunsteld aan poëzie, nee, gewoon het zijn zinnen gewoon, eh, als, zo, als een boom. Gewoon, dus, het is ongelooflijk. Ja, ja. Het zijn, zijn teksten zijn ook niet altijd helemaal navolgbaar. Hè? Ik ben nee, nee, nee, nee. Herken, hè? nee, maar dat, dat, dat interesseert me verder helemaal niet. Nee. Ik heb vroeger altijd naar Bob Dylan geluisterd en, en nog steeds. En, en, en, maar, en daar gewoon helemaal niets van begrepen. John Wesley Harding, daar heb ik niets van. Ja. Blond en blond, ja. raadsel. Maar wat een schoonheid van een plaat. Ja, wat een, wat een, ja. Het leidde mij ja. naar in, in, in, in hele nieuwe werelden. Die, die met woorden en geluid. De, de, de betekenis van het woord is niet zo belangrijk in dat geval. Nee. Is, is het moeilijk, zo'n tekst? Zou je zo'n tekst. Nou, die heb ik ook wel geschreven. Kun je schrijven? Jawel. Ja, ik, ik heb zelf het plaat die nog niet uit is. De laatste, onze, onze, waar we aan bezig zijn. De laatste fase.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 Oh, niks of wordt of niets, nee? Er wordt niets afgesproken. We, we hebben elkaar niet eens daarvoor ontmoet of wat oh. ook. We komen binnen de studio we gaan zitten en we doen dat. Okay, dat we doen de laatste is daar een, ja, een sterk de, voorbeeld van. De, de, de, de, de, ja, de, de laatste serieplaten zijn zo ontstaan. De, not en angst zijn echt vanuit, yeah. vanuit het moment. Soms, soms is het meteen, meteen helemaal klaar. Daar begrijpen we niets van. Dan is, is het toch wat, wat, wat herstelwerkzaamheden.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 Like my soul has turned into steel. I've still got the scars, but the sun didn't heal. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet. And getting there And my sense of humanity Has gone down a drain Behind every beautiful thing There's been some the river and I got to the sea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 Dat waar je uitwaar. Maar de, ja. zelfs de televisie kijkend uh, noteer ik altijd. Ik heb al, ja. altijd, ik heb nu geen tas bij me, maar anders okay. zou ik ook ja. een, een, een boekje bij me hebben. Ja, ja. Altijd noteren. Altijd maar, noteren dat, altijd. Is, dat. herken, want diezelfde appel zei ook van het leven een leven zonder inspiratie is voor mij het meest platvloers wat er is, daar moest je ja. niks van hebben. Nee, nee. Dus het, het, het lijkt een soort tegenstelling in te zitten. Ja, maar het was natuurlijk ook, het was ook een beetje... Uh, uh, uh, ja, moet je zeggen... Het, het, het, het schokken... Het, het, het, het, het, het, het was duidelijk... Uh, het, ja. Appel was toen stoerde stoere man, de jongen uit het volk, die wel eventjes zo dat dat dat al die al die theorieën over kunst en al die hup dat zal ik eventjes zo neersadelen. Nee, ik noem omdat ik vraag maar als muzikus ook op die manier werken, heel planmatig en chaotisch. Ik denk, van het wel. Binnen jazz vind je daar talloze voorbeelden natuurlijk. Als je kijkt naar Mals Davis, die die begon ook met niks. Die konden, ja. De meest, zijn, zijn mooiste platen zijn gewoon. Uh, de, de, de, er, was, er was niks bijna. Er, waren, er was een notitie, die was een, en er, notitie was, er was, er was een, een schriftje ja. ergens. Ja. En dan begonnen ze gewoon. En dan is het maar het moment. Dan, dan moet, ja, je, okay. moet je daar vertrouwen ja. in hebben en ja. moet je ook. En ja, soms ja. stort de zaak in elkaar.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 Eind van de dag luisteren we alles terug. En ik heb geen idee wat we gedaan hebben. Ja. Ja. De dag bestaat uit misschien vier opnameuren. Zo. Ja. En die luisteren we helemaal af. Oké. Okay. En dan en er zit er soms, soms is het echt helemaal niks. Gewoon dan kan je meteen zo weggooien. Ja. Ja. Maar er zitten dan ene zo'n momenten. En dan denk ik van, hoe zit het in elkaar? Waarom?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 Maar je hebt niet het gevoel, dat ik moet nu weer muziek gaan maken of zo? Of, want daar zit ik nog eens een beetje mee. Muziek gaan maken? Ja. We maken muziek. Nee, maar waarom? Op een gegeven moment moet er een moment zijn, uh, uh, laat ik ze maar weer eens bellen, want ik wil weer wat muziek gaan maken. Of ik wil weer een album opnemen of zo. Ja, maar dat doen we. Welke drive heb je dan? Om dat te doen? Ja. Oh, dat kan heel banaal zijn. Ja. Ja, soms is gewoon, hebben we afspraken al opgegaan. Dan gaan die in die tijd gaan we weer toeren. En, en, en ja, gaan gewoon kijken die. wat we. Ja. Okay. En, en het is soms, ik, ik denk dat het, het hele proces uh, waarom je het gaat doen, dat je dat nauwelijks afvraagt. Gewoon uh, we zelf, hebben, ja. omdat wij werken, we werken ook heel, op bepaalde manier heel, heel, heel saai. We hebben gewoon één ruimte in Amsterdam. Eh, waar, we, waar we al vanaf 1980 werken, ja, ja. Eh, naar die werf. En ik heb er vandaag ook weer de hele dag gezeten. Okay. Eh, iets, ik ben naar een filmpje gewerkt, maar dit, ja. ik zit daar gewoon regelmatig. En, en, en, en soms, soms zitten we er dagelijks op te nemen. Ja. Eh, maar dan fiets ik daar naartoe en dan eh, ja. en om vijf uur stoppen, nu. Uh, vroeger gingen we vaak s'avonds en ook uh, tot in de nacht door. Maar het had vaak niet zoveel effect. Behalve nee. dat we het leuk vonden. Ja. En, uh, en Waar we aan het drinken en, uh, en dan konden we alles toch ook weer weggooien. Ja. <laughs> maar uh, dat is prima natuurlijk. Maar ja, daar, daar, daar zijn we gewoon mee je. gestopt. Ja. Uh, en op een gegeven moment ik wil dan ja, dan werk ik uh, als een, als als iemand op. Uh, als, als iemand, op, op Baving, of Hoekenbakker, of uh, Neskio, uh, als, als Neskio zelf, gewoon ja? op kantoor. <laughs> ik stop op vijf uur, Die jongens, het is nu klaar. En, uh, en ik stap op de fiets en rijd naar huis. Ja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 naar Zwitserland en, en later, een jaar later, gingen we al naar Scandinavië, ja. Eh, dus uh, het, uh, uh, ja, je was eigenlijk ook, ook constant onderweg, dus je, ja. je kon, het leven was goedkoop omdat je ook ja, on, the road... ja, on the road was. Ja, <laughs> ja. ja. ja je moet Ik wel spullen ook, kopen en natuurlijk, vind ook vind ook muziekinstrumenten ja, en, en dat, dat die soort zaken. En en de, de, ja, die die ja, hadden we al in de loop der tijden al <laughs> verkocht. En, ja. uh, en ja, dat, dat, dat, dat groeit langzaam heel natuurlijk aan. Was er nog geld te verdienen met optreden toen de tijd? Er was wel geld te verdienen. Niet ja? veel, maar... Nee. Mm. Ja, ik, voel... ik, ik heb geen, geen idee wat we eigenlijk verdienen. Geen, geen, nee. een, geen enkel idee. Ik denk dat, dat, dat, dat alles net, net kon draaien. Waar het ook op een ja. gegeven moment wel... Uh, een contract met een platenmaatschappij. Oh, dat platen. Uh, ook plaat, ja. ja, in 1980 Maar we onze eerste, we hadden ook al eerder een plaat gemaakt. Mm -hmm. In 1977, 1978. Uh, maar in, in 80, uh, 79, 80 hebben we onze eerste tent, onze eerste plaat voor CBS gemaakt. En ja. uh, CBS uh, uh, stopte wel geld in de band ook.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 Nog okay. zelfs wat na opname in de R-studio in, in, in, in Londen. op Oxford Goh. Circus. En toen ik daar zat, om het te af te mixen. Dat met, met, met de producer. En het lijstje van bands die daar speelden. dat, dat waren gewoon allerlei grote bands die aan het opnemen waren. Ja. Kwamen af en toe kwamen er beroemde producers binnen. In die control room. En toen dacht ik van... Dit is nou het leven. Ja. Ja. Zo, zo moet het zijn. Zo het was van korte zin. duur, want we zijn uh, nooit meer in Londen terug geweest om op te nemen. Maar, maar het was toch. Uh, het, het, het, het, het, het, het proefde wel heel goed. Ik vond het ja. wel heel bijzonder. Ja. En sowieso. Ik hou erg van. Je, je zou bijna de term glamour nu gebruiken. Ja, glamour. Ja, het, maar het heeft ook. Het, het, ik weet niet of het helemaal glamour is. Het heeft, nou, zo klinkt het wel. Het, ja, maar het heeft ook te maken met, uh, met, met ambachtelijkheid. Uh, hoe vreemd het ook is, de, de, de, de, de, de, de enorme charme, de, de schoonheid van, van, van, van, van ja, op dat moment high-tech studio's. Ja. Gewoon de allerbeste spullen die we zagen. Uh, en, en, en Londen. Maar hoe zijn jullie daar terecht gekomen eigenlijk al? Maar een Engelse was... producer. En, en er was iemand, er was eigenlijk een plugger bij de platenmaatschappij, Jean-Pierre Durdorf.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 En ik wist, ik wist helemaal nog niet hoe bijzonder, wat Queen had daar voor al okay, gezeten. Yeah. Die hadden, hadden daar al uh, nou, dingen is opgenomen. Toch bijzonder, inderdaad. Een, een, ja. een, een, een geweldige ik, platen. Ja. Let me take you down, cause I'm going to strawberry.